omdat hij eerder een studentenvereniging leidde waar antisemitische liederen werden gezongen. Als Oedo Landbouwer niet opstapt, heeft de partij een groot probleem, zegt president Van der Bellen. Landbouwer zegt dat hij niet op de hoogte was van de liedteksten en wil niet opstappen. Olie- en gasbedrijf Nam zegt dat Groningers met aardbevingsschade zich geen zorgen hoeven maken over een vergoeding. Shell zegt dat de Nam aan al haar verplichtingen kan voldoen. Olieconcern Shell is voor de helft eigenaar van de Nam.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 die twee dagen zou duren. Het weer hier en daar komt de nog tevoorschijn... en het is een graad of zes. Vanmiddag meer bewolking en vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgen overwegend droog bij maximaal tussen 9 en 12 graden. Dit was het NOS Short. Dit is René Passet van de AMEB. In de Randstad sta je in de file van Amersfoort naar Amsterdam op de A1... na een ongeluk, maar de weg is zojuist vrijgegeven. Het rijdt nog langzaam tussen knop het Hoevenlaken en Eembruggen... maar hopelijk niet lang meer.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 ...poëten waren in de, de popmuziek... ...dan was het Jim Morrison wel... ...en dit dateert ook alweer van... Uh, ...lang geleden... ...bovendien uh, Jim doet mee... ...in de club van 27... ...waar onder andere Kurt Cobain lid van is... ...en Amy Winehouse bijvoorbeeld... ...en Jimi Hendrix... ...om maar even wat uh, namen te noemen... ...Brian Jones van de uh, Rolling Stones... ...ook niet ouder geworden dan 27... ...en ook Jim Morrison haalde die leeftijd... Uh, ...en daarna was het over... Maar dat krijg je als je een woest en wild leven hebt. Maar ik heb me laten vertellen. Jim Morrison was uh, toch ook wel een type die eigenlijk een beetje zijn tijd ver vooruit was. En leefde in een periode dat het nogal erg conservatief was. Lover Madley van de Doors. Welkom bij dit tweede uur van Deze Zandwoord op zaterdag. En niet als een herhaling van de Euro Breakdown. Die uh, ook uh, wordt uitgezonden, maar dan in een ander tijdstip en op een, een ander moment. Uh, ik weet niet wat er precies aan de hand is met dit systeem. Maar goed, uh, daar zullen we toch nog eventjes een, uh, een mailtje aan wagen. Want uh, dan denken ze dus ook van, uh, hey, wat is er allemaal aan de hand? Maar goed, uh, dat, uh, laten we het dan even voor wat het is. Dit uur gaan wij natuurlijk even kijken... wat de evenementen van Zandvoort met zich voort uh, gaat brengen. Ik heb iets uh, gezien over de Nationale Voorleesdagen. Heel leuk, want ik heb nog iets liggen van het thema van vorig jaar... En uh, dat sluit uh, toch wel een beetje aan op dat uh, stukje over die nationale voorleesdagen... die al aan de gang zijn. En het duurt, geloof ik, nog een week. Dus dat uh, ga ik straks allemaal vertellen in uh, de evenementenladder... die wij straks om half vier even met je door gaan nemen. Maar dat uh, doen we straks. Nu even weer filmmuziek, uh, om dat maar zo te zeggen. Het was toch ook een beetje een iconische film eerlijk gezegd. Uh, de film Mad Max. Waar Mel Gibson de hoofdrol in uh, speelde. En dat deed ook nog een dame. Die samen ooit met Iker Turner. Uh, de nodige hits aan de lopende band heeft uh, gereicht En dan heb ik het over Tina Turner. Die deed daar ook nog mee in, in, dit, uh, in dat filmje. Nummer wat uit die film komt is One of the Living. Dat het nogal een beetje een nerveus nummer is. Maar dan moet ik erbij zeggen. Dat dit toch, toch wel ook wat historie betreft. In een juist perspectief moet gezet. Want die band die bestaat nog steeds eerlijk gezegd. Wel van alles er nog wat van het mengpanel af vliegt. Maar dat zijn van die steentjes. Die erop zitten. Dat was overigens Robert Smith... De man die zich nogal uh, veel liet uh, plamuren. Behalve bij de, het eerste nummer wat uh, we ooit uh, van hem te gezien hebben gekregen. Forrest uh, van The Cure. Want uh, dit uh, nummer is ook weer van The Cure. Why can't I be you? Dat is ook alweer uh, van uh, een uh, tijdje terug. Ik denk uh, zo'n uh, pak een beet dertig jaar geleden. Want uh, toen was dit uh, nogal vrij hot, moet ik erbij zeggen. En terwijl ik dit doe, ga ik even een cd'tje omwisselen. Dat is al wel heel fijn, je, dat je dan op een gegeven moment ook nog... Met praten en breien tegelijkertijd ook nog het uh, juiste nummer, dan weer uh, moet zien te vinden. Dat heb ik hier wel, want het is uh, ook weer van Nederlandse bodem, zo dadelijk. Wat ik uh, in de CD-speler heb zitten. Maar ook over Nederlandse bodem. En zelfs daar zit zelfs een zandvoerse bemoeienis mee. Want uh, we hebben de, de nodige reclamespotjes al. Uh, gezien uh, daarover. Want, de um, Adams Family, de musical, die gaat uh, binnenkort uh, van start. En wie speelt daarin mee? Johnny Kraaikamp junior, hij komt hier uit Zandvoort. En uh, hij gaat uh, Gomez Adams spelen. Uh, het hoofd van de familie Adams. En Kraaikamp heeft de mannelijke hoofdrol in deze Nederlandse versie van de Amerikaanse musical, de Adams Family, gekregen. In de Verenigde Staten is uh, de musical een grote hit. En de originele musical, want het verhaal gaat verder... want ik heb het eventjes gepikt van de Zandvoortse krant. Maar goed, we werken toch samen met de Zandvoortse krant. Hè, want we hebben elke week op zaterdagmorgen in Goedemorgen Zandvoort... het verhaal dat wij um, de politieke stellingen doen. En dat doen we in samenwerking met de Zandvoortse krant. Dus dit bericht pik ik dan maar eventjes. Uh, want Het verhaal van John Kraijkamp Jr. gaat natuurlijk nog veel verder... Uh, want de originele musical, uh, een regelrechte hit op Broadway. is gebaseerd natuurlijk op de gelijknamige televisieserie uit de jaren 70 en 80. over die excentrieke griezelfamilie, familie, de, de Adams family. De repetities voor de Nederlandse musical uh, die, uh, beginnen na de zomer. En vanaf november gaat uh, het uh, bedrijf wat de musicalproductie. Op de bühne gaat brengen, um, uh, verder uh, mee. En dat gebeurt dan in november. En eerder is uh, al bekendgemaakt dat uh, Pia Dowers in de huid kruipt van Matricia, de vrouw van Gomez. En ook uh, de kinderen Day, of Wednesday en Pugsley, oom Vester, oma Edora en Butler Rudge, you rang my lord, komen terug op het podium. En die Adams family vertelt het verhaal van de nachtmerrie van iedere vader. Wednesday Adams, Adams, de ultieme prinses van de nacht... is verliefd op een lieve, slimme, knappe jongen uit een zeer goed milieu. En haar ouders hebben hem echter nog niet ontmoet. En om het nog erger te maken... Wednesday vertelt haar vader over haar verliefdheid... maar smeekt hem niet aan haar moeder te vertellen. En voor het eerst heeft Gomez een geheim voor zijn vrouw Matricia... en alles verandert op de avond wanneer Adams Family... Een dinertje gaat geven voor de normale familie van het vriendje en de ouders. En Kraaikamp is momenteel te zien in de musical Vamos. En als stemacteur te horen in de Nederlandse versie van Disneyfilm Coco. Dus dat zijn de activiteiten. Het is een beetje Business nieuws. Uh, uit Zandvoort zelf. Maar goed, uh, daar is ook alle aanleiding voor. Want we hebben die spots. Uh, de afgelopen weken, denk weken, hebben we al uh, kunnen zien... dat dat uh, een musical is... die er binnenkort aan begint te komen. <coughs> nou, dan heb ik... Uh, uh, uh, leuke dingen, want... Uh, ik ga eerst iets uh, doen... met uh, uh, iets van... Nederlandse bodem. En dat is... Uh, ja. Toch uh, iemand uh, die uh, de sporen wel uh, dadelijk uh, verdiend heeft. Dus, uh, denk ik ook een van de eerste hits die Ilse de Lange heeft uh, gescoord uh, in uh, dit land: het nummer The World of Her. In de clip op uh, YouTube op Sport ziet een uh, moderne variant eigenlijk uh, van uh, het uh, sprookje assenpoester. Maar dat hebben die jongens dan toch uh, wel heel erg leuk uitgevoerd. Uh, Gang uit de jaren 80 dat wij nog uh, op zweterige dansvloertjes uh, onze pasjes uh, deden zoals uh, die jongens dat ook al uh, hebben gedaan. Uh, fresh uh, uit uh, het midden van de jaren 80, hoe kan het ook anders? En daarvoor, uh, daarvoor hoorde je Ilse de Lange met The World of Hurt. Het is uh, twee uh, minuten voor half vier... En dat betekent dat ik eens eventjes ga kijken voor wat betreft de evenementen die wij hebben hier in Zandvoort. Want ik maakte eigenlijk al min of meer een melding dat wij de nationale voorleesdagen hebben. En die spelen zich ook bijvoorbeeld af in de bibliotheek in Zandvoort. Want speciaal voor baby's, peuters en kleuters zijn er in 2018 van 24 januari tot en met 3 februari de nationale voorleesdagen. Dus je kunt er nog naartoe mocht je nog een kleine hebben in de, in, de, in de wieg. Nou, de wieg lijkt me wel een beetje overdreven... maar stel dat ze al twee of drie zijn, dan kan je daar al naartoe. Deze dagen hebben als doel het voorlezen te bevorderen... aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. En er is een prentenboek, bijvoorbeeld ook in het, de Bibliotheek van Zandvoort aanwezig... en dat prentenboek heet... De Tijger Slaapt. En dat is geschreven en geïllustreerd door Britta Tekkentroep. En is gekozen tot het prentenboek van het jaar 2018. De bibliotheek nodigde alle kleintjes en hun groot... en natuurlijk ook hun gewone ouders, grootouders en gewone ouders... Bij het voorlezen van het bekroonde boek tijdens het voorleesontbijtfeestje. Uh, en bij een an andere leuke activiteit die zich plaats we uh, hebben in uh, de Bibliotheek Zandvoort... aan de Louis Davidskarree nummer 1. Dus dat uh, kan je bijvoorbeeld dus uh, doen. Uh, nog de komende weken, want uh, dat is nog, uh, nog steeds het uh, geval. Uh, er zijn natuurlijk nog meer activiteiten. Want uh, de nieuwjaars surf uh, zal um, dat is. Als het goed is vanavond. Eh, en dat zal bij de watersportvereniging Zandvoort zich afspelen. En dat is de achtste editie. Inmiddels alweer. En het evenement heeft de, de onofficiële landelijke kick-off... van het golf surfseizoen te worden. En de wedstrijd heeft een... Onofficieel karakter waarin jong en oud man en vrouw zonder minimum of maximum leeftijd het tegen elkaar op gaan nemen. Deze week is er ook nog een film in het circus Zandvoort, maar die is speciaal voor dames. The Ladies Night heeft daar weer zijn intrede gedaan en dat is Fifty Shades of Freed en The Ladies Night is een avond speciaal voor de dames. Lekker een avond uit met vriendinnen. Bijkletsen, een filmpje pakken en nog meer bijkletsen. Het hapje erbij en natuurlijk een drankje, want anders is het feest niet compleet. En omdat het Ladies' Night is, is ook nog een tasje vol verrassingen. En de, film Ladies, uh, Night zijn, uh, of de films in de Ladies' Night zijn wisselend van thema... van romantische comedy tot musical tot tranentrekker en... Deze keer uh, is het dan The Fifty Shades of Freed. Dat is dan toch weer een beetje dat mystieke... wat uh, dames misschien uh, aantrekkelijk uh, vinden in uh, de film. Um, het is uh, natuurlijk gebaseerd op de boeken van E.L. James. En daar is daar natuurlijk weer een film over gemaakt. Uh, en Fifty Shades uh, gaat daar dus over... Um, aanvang is om half acht s avonds en om half elf eindigt dat allemaal. Dan is er, uh, dat is op 7 februari, maar dat is nog uh, wat uh, verder weg. En dan is er natuurlijk ook nog de Comedy Night. Uh, dat is 11 februari. Ik geef jullie al dus al een inkijk. Dus misschien heb ja, je best kans dat ik volgende week weer hetzelfde verhaal uh, nog uh, ga vertellen. Uh, en dan uh, zal het uh, bestaan uit Zandvoort, Lacht. Dus dat uh, kunnen we de komende tijd nog uh, verwachten. Wat betreft de evenementen hier in Zandvoort. Uh, goed, dan uh, had ik het over de Nationale Voorleesdagen. Vorig jaar ging het over De Kleine Walvis. En er is een Rotterdamse band die uh, normaal gesproken Engelstalige uh, nummers uitbracht. En die hebben daar op een gegeven moment speciaal de muziek voor uh, geschreven. Uh, voor dat uh, verhaal van De Kleine Walvis. En het is van Halfway Station. Dus uh, in het kader van die uh, Nationale Voorleesdagen hebben we dus even dat nummer van vorig jaar even afgestoft. En dat klinkt dus zo. Het zwarte van de zee zwom je naar beneden. vragen van wat is dit nou weer in godsnaam kopen, wat draai je toch allemaal voor uh, vreemde muziek, tenminste ik vind het uh, vrij toegankelijk uh, deze man uh, werkt zich uh, suf in uh, de muziekwereld uh, uh, hij komt gewoon uit Nederland, uh, uit Halsteren wel te verstaan Jan de Raaf zit hierachter. De band heet Stage Republic. En hij heeft al aardig wat prijzen weten weg te halen. In voornamelijk de indie wereld. En met name de independent muziekindustrie. Dat moet je dan zo zien. Dat er ja, altijd nog muziekuitgevers zijn die jou willen contracteren. Maar... States Republic vaart een eigen koers en dat uh, waarderen de Amerikanen. En hij heeft daar wat uh, prijzen uh, gewonnen in dat gedeelte van de Nederlandse of uh, van de Amerikaanse popmuziek. Dus ik moet het daarbij zeggen. Het is een, uh, een mooi exportartikel zou ik bijna zeggen. En het komt dus gewoon uit Nederland. We're the Brave is een, een nieuwe single. Die, uh, die, uh, ja, de nieuwe single in 2018. De, de eerste eigenlijk. En wellicht dat er meerdere gaan volgen. Daarvoor uh, uit Rotterdam, Halfway Station. Normaal gesproken Engelstalig, maar voor de gelegenheid van de nationale voorleesdagen van vorig jaar. Want uh, de, zo lang dateert dit uh, nummer alweer. De kleine walvis, ik dacht vorig jaar, ik weet het niet helemaal zeker... Het kan ook nog, nog zelfs 2016 zijn. De Kleine Walvis uh, is geschreven door de mensen van Half Station. En natuurlijk uitgevoerd door Elma Pleizier, de frontvrouw van de band. Uh, dat bracht de tijd alweer op tien over half vier. En uh, er zijn ook, uh, ja, want er komt nog meer uh, Nederlandse productie. Uh, ik vind het uh, trouwens wel heel erg leuk om. Uh, twee uitvoeringen te, te draaien. Uh, de een is het origineel... en daarachter de, de hoor je het... Uh, ja, min of meer de coverversie... van ook een singer-songwriter uit Nederland... die uh, dat nummer... verduiveld goed uh, heeft uh, uitgevoerd. Het gaat... om dit nummer natuurlijk. Uh, dit nummer dus. Van Deepest Mode. En ik word geacht om mijn... smoelwerk te halen, want het heet... Enjoy the Silence. Dus dat doe ik dan ook maar deze... Come De cover die je dus achter hebt uh, kunnen horen is van Jeruzalem. Jeruzalem van Lid heet zij voluit. En uh, niet denken dat het een. was uh, de voice uh, van. Uh, van John de Mol. Dus daar komt ze echt niet vandaan. Nee, zij heeft ook net als bijvoorbeeld. De eerder genoemde. Corian Aan, Zelf. Een. Uh, ja, haar uh, muzikale carrière zelf vormgegeven. En. Sterker nog, ze is ook hier bij CFM geweest bij ons in het programma op de donderdagavond. Daar is ze nog geweest toen ze de EP ging promoten. En om nou dat ook te bewijzen dat het geen, geen dame is die alleen maar koffers pakt... kan ik je dat ook meteen staven, want dit is een eigen nummer van haar. En dat nummer dat heet gewoon Rabbit Hole. I'm stronger uitgebracht in 2015 onder een EP. Uh, dit was het laatste nummer van die EP. Shadowland, een uh, rabbit hole. Ze komt oorspronkelijk hier uit dit land. Maar ze is tegenwoordig een beetje aan het zwerven over de wereld. En schrijft nu haar uh, muzikale stukken ergens in Amerika. Dus dat heeft er onder andere gebracht in Nashville, dat is toch ook een plek... waar bijvoorbeeld ook Ilse de Lange uh, nummers heeft uh, opgenomen... Die je al eerder in dit uh, gedeelte van Zandvoort op zaterdag hebt kunnen beluisteren. Dus uh, het zegt natuurlijk wel iets over het potentieel... wat wij hier in ons eigen land hebben. Jerusa is uh, degene die Enjoy the Silence van Deepers Mode heeft uh, gecoverd. Nou, nu gewoon echt weer even serieuze bende, mensen. Want uh, dit is natuurlijk uh, gewoon... Ja, oude rockers onder elkaar zou ik bijna zeggen. Tot aan het nieuws van 4 uur. Rod Stewart en Passion.